Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het overleg over de opvang van afgewezen asielzoekers is mislukt. Een akkoord over een bed, en broodregeling leek dichtbij... maar volgens staatssecretaris Dijkhoff wil een aantal gemeenten niet meewerken. Het Rijk wil dat gemeenten hun opvang sluiten... en dat er acht sobere opvanglocaties overblijven. Maar sommige gemeenten willen dat niet. Dijkhoff gaat daarom regelen dat gemeenten geen geld meer krijgen voor die opvang... en hij wil locaties kunnen sluiten... De Franse politie heeft een aanslag vereideld met de arrestatie van zeven mensen. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken Caseneuve bekendgemaakt. Vier werden opgepakt in Straatsburg, twee in Marseille en eentje in een ander land. De verdachten komen uit Frankrijk, Marokko en Afghanistan. Volgens Franse media gaat het om teruggekeerde Syriëgangers. Mogelijk wilden dus een politiebureau en de kerstmarkt van Straatsburg aanvallen. Parkeren op straat wordt mogelijk duurder, blijkt uit een rechtszaak die is aangespannen tegen de gemeente Arnhem. Volgens de rechter moet de gemeente voortaan belasting gaan betalen over het geld dat ze verdienen met betaald parkeren, omdat commerciële parkeerbedrijven ook btw betalen. De gemeente Arnhem gaat in beroep. De schade door de eerste najaarstorm van dit jaar lijkt mee te vallen, zegt het Verbond van Verzekeraars. Het verbond komt pas met een schatting als het totale schadebedrag boven de 15 miljoen euro uitkomt. De storm van gisteren zit daar ruim onder. Een bomaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft aan zeker 27 mensen het leven gekost. Ongeveer 35 mensen raakten gewond. Een terrorist blies zichzelf op in een Sjiitische moskee in het westen van Kabul. Daar was toen net een dienst begonnen. Het dodental van het treinongeluk in India is opgelopen tot 145. Meer dan 200 mensen raakten gewond toen gisteren 14 wagons op elkaar klapten. Het weer dan nog, bewolkt, soms wat regen. Het wordt ongeveer 13 graden vanmiddag. Morgen blijft het vrijwel overal droog. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Welkom weer bij het 2-uur Zandvoort luncht. Goedemiddag, Dolly. Goedemiddag, Charles. En goedemiddag, luisteraars. En ook namens mij natuurlijk een hele smakelijke lunch toegewenst. Hoe is het, uh, ja, Charles? Nou ja, uh, druk, druk, druk, druk, druk. Met de nadruk op druk. <laughs> <laughs> ja, uh, waar uh, heb je het zo druk mee? Nou, dat, dat weet jij toch wel, mijn kind. <laughs> Ja, ik weet dat weet ik wel, maar de luisteraars nog niet. Uh, als het goed is, hebben we straks een klein interview met Sint-Nicolaas, hè? Ja, zeker weten, hoor. Ja, ja, zie je wel. Ja. Um, of, uh, en ja. uh, uh, nou, misschien ook uh, uh, ja, heel veel nieuws uit Stansport gaan we nog... Contact zoeken met Joop van Ness, zo uh, kort over een Ja, uiteraard. We gaan het zoeken. Of we het gaan vinden is altijd de vraag. Ja, ja, ja, ja. ja. Hij heeft te druk, hè, die man ook, hè? Heel erg druk, ja, ja. Hij, ja, hij, ja. hij schijnt ook, dat heb ik me laten vertellen, oh, Sinterklaas oh, ook wat? te helpen, af en toe. Is dat zo? Ja, houd de zak vast, hè. Oh, is dat zo? Ja. Joop? <laughs> ja, ja. Ik heb nooit geweten dat het zo'n zakkenwasser is, joh. Laat <laughs> het dan maar niet horen ja nou nee, in elk ik geval alle gekken uh, uit op een stokje ja welk stokje we gaan, uh, uh, <lacht> ja. <lacht> een intelligente stokje een intelligente ja. stokje ik ja, heb ja. de eerste plaat uh, klaar staan we gaan meteen Gezellig, in bed. laten gaan, we dat doen we gaan meteen in gebed oké okay. Sweet Lord George Harrison Dolly, heb jij uh, toevallig, uh, ik dacht dat het vrijdag was, uh, uh, die uitzending gezien van Jacob, Jacobine. Jacob, heet ze Jacobine? Ze is dominee. Heb je dit gezien? Nee. Oh, nou, nee. Uh, ze hadden het over de Bijbel en over de ja. Koran. Nou blijkt dus in de Bijbel, ik wist dat helemaal niet hoor, want ik, mijn Bijbelkennis die, uh, die beperkt zich uh, eigenlijk tot de tien gebogen en houdt het op. <lacht> weet je ze alle tien wel dan? <lacht> ik niet hoor. Gij zult uw sidekick niet pesten. Dat is Kijk, dat is de eerste. Is nee, maar even zo, nou ja, ja ik, ik weet wel wat van de Bijbel over, over ja. Mozes met die zee die hij uit elkaar laat, uh, laat gaan, dat, dat ja. ze erdoor kunnen en... Uh, ja. Eh, uh, de bergreden en zo. Al die. En, en Daniel in de leeuwenkuil. Is dat Daniel, toch? Die leeuwenkuil? Ik heb geen David, idee, dat is voor het eerst van een leeuwenkuil hoor. Ik is wel een, een slangenkuil. Ja, nou, ja de, de slang, en Golia. Ja, de slang heeft wel iets met, uh, met Eva te maken natuurlijk. Ja, oké. Okay. Maar goed, je had het over een dominee. Nou ja, die dominee Jacobine ja? Geel, die had dus in haar programma... Die heeft zo'n zo kerkelijk programma op de, ja. op de... Ik meen bij Omroep Max trouwens. Of, nou, of de EO, even die juizen. Uh, zal de EO wel wezen. Ja, nou, in elk geval... Maar ja. da, daar kwam dus aan de orde dat in de, in de Koran... Wordt, de Koran wordt natuurlijk uh, beschuldigd dat er allerlei... Uh, dingen in staan die nogal uh, ver gaan. Als het gaat om uh, iemand zijn kop afhakken. En uh, nou, al die narigheid. Wat, uh, wat ook in de praktijk wordt gebracht uh, vaak. Ja, maar, maar dat in hebben, de ze bijbel... hebben ze allemaal zelf bedacht hoor. Ja, dat, nou ja. Maar het schijnt er wel allemaal in te staan. Okay. En, maar in de Bijbel. Ja. Uh, da daar schijnen dus ook vreselijke dingen te staan. Dat uh, uh, kwam in die uitzending. Het is ook een heel slecht boek. Ik weet niet wie het geschreven heeft. Een slecht boek. Saai. Nou ja, in elk geval is het zo ja. dat daar staat bijvoorbeeld ook uh, ja. bijvoorbeeld mensen die dus uh, homofiel zijn, uh, ja. uh, die, die, die, moeten, die moeten vermoord worden en zo. Dat, dat, dat schijnt ja, ook allemaal ja. in, in de Bijbel. Ja, ja, ja, ja. Ik dacht dat dat alleen maar in de Koran is. Ja, hey. hoe, kom ik, hoe kom ik er nou bij? Oh ja, George Harrison, my sweet lord. Die heeft het ja. over, over ons, lieve heer. Ja. Dat hij zo uh, aardig en vriendelijk is. Sweet lord, hè? Aardig. Ja. Aardige. Dus, uh, uh, ik kan me niet voorstellen dat, dat zo'n man dan... zoals Jezus, die dan uh, ooit geleefd heeft... Uh, dat hij dan uh, tot die vreselijke... Uh, Dingen in staat is, Nee, het? dat ja. kan, kan ik me niet. Jij... Nou ja, weet ik niet. Ik weet niet hoe goed gedacht heeft toen hij dat allemaal aan het kleien was. Kijk, misschien... Dat hij, ja, ja, ik weet ook niet hoe hij dat anders gemaakt heeft. En, maar uh, ja, weet je... Uh, mensen hebben een heel nou, andere uh, opvoeding uh, natuurlijk gehad. Je hebt een heel andere traditie uh, in je jeugd gehad, of niet? Of, of vergis ik dan me? Dan nou. wie? dan, dan uh, wij... Iemand uh, uit de Koran? Ja, nee, oh. uh, ook bijbel en zo. Jij, jij, uh, want, want, uh, wat is jouw achtergrond uh, wat dat betreft? Je hoeft het niet te vertellen als je het niet wil. Nou, nee, uh, heel vrij. Uh, geloof wat je geloven wil en, en denk wat je denken wil. Uh, dat mocht ik allemaal zelf bepalen. Ik ging ja. wel uh, uit mezelf, trouwens, ja. heel vrijwillig... Ja. Uh, wel eens naar zondagsschool, want ik vond die verhalen heel mooi die verteld werden. Ja. Ik zat ook op een christelijk kinderkoordje, want dat vond ik ook heel mooi om met zo'n blauw jurkje, met zo'n wit befje, uh, helemaal naar boven te mogen lopen waar het koor zat en dan mee mm -hmm. te mogen zingen. Ik vond het allemaal wel wat hebben. Ja. Ik vind kerken ook wel wat hebben. Ja, de gebouwen en, uh, op zich en, en helemaal ja, in het zuiden. Uh, ja, van, maar ook de diensten. En, uh, um, het, het heeft wel iets, vind ik. Maar uh, als het op geloven aankomt... ben ik niet zozeer iemand die, uh, uh, die valt of staat met de Bijbel. Uh, maar ik heb daar meer een andere opvatting over. Ik geloof meer in de liefde van het licht. Ja, uh, ja. Maar in eerste plaats natuurlijk ook de liefde van, van, van de mensen. Want daar hebben we met te maken. Nou ja, dat, dat is dus het, en het licht wat we in ons meedragen en koester dat licht. En uh, laat het schijnen. En zolang we blijven schijnen met z'n allen, kunnen we niet donker worden. We mogen het allemaal wel lezen, de Bijbel. We mogen de Koran ook lezen. We mogen al die, boeken, al die boeken lezen. Tuurlijk. Maar we moeten dat niet valselijk interpreteren. We moeten niet denken dat wij de ja, waarheid ja, in de pacht ja. hebben. Ja, maar dat is natuurlijk het lastige met boeken, hè, Charles. Want dan ga je je fantasie gebruiken. En ja. ieder mens heeft een andere beleving van fantasie. Dat zie je al als je een boek gelezen hebt. En je gaat daarna naar de film kijken. Dan zijn sommige mensen die zeggen... Nou, dat is precies ja, te gek die film. En anderen zeggen van... nou, ik ik, ik had dat heel anders in mijn gedacht. Ik vond het zo tegenvallen. Ja. En ja, dat is natuurlijk met, met, met zo'n boek als de Bijbel ook, als je dat echt als handleiding voor het leven gaat gebruiken. Ja, dan kom je onherroepelijk, loop je natuurlijk tegen teleurstellingen aan. Ja. Nou, ja. uh, George Harrison die zong dus over My Sweet Lord. Uh, ja. zo, zo kwamen we uh, aan die discussie, zeg maar. Ja, ja, inderdaad. Uh, John, John <laughs> Lennon die zegt dan van, uh, als je nou die Bijbel gelezen hebt, je komt er ja. niet helemaal uit. Begin dan gewoon even opnieuw. Zo Just like zegt. starting over. Hij heeft gelijk. <laughs> Our life together is so precious. Together we have grown.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 nieuw beginnen, daar komt het eigenlijk op neer, eh, Dolly. Ja, dat kan, hè? Dat kan helemaal. Zolang ja. nou, nou, je leeft uh, kan je weer opnieuw beginnen. Zo is dat. We <laughs> hebben nou George Harrison gehad, My Sweet ja. Lord, we hebben John Lennon gehad, Just Like Starting Over. <laughs> Nou, dan moeten we, dat zijn de twee dode Beatles. Dan moeten we ja, eigenlijk ja. ook nog twee levende Beatles aan het woord laten. Zien. Ja, daar kan je nou niet meer aan voorbij gaan, eigenlijk. Nee, nee. dus we nee. beginnen met de gekke, gekke liefdesliedjes. Oh, leuk. Silly Love songs. Ja, en van Ringo Starr. Ja, ja, en Ringo Starr, die ga ik zo ook nog even op zoeken. En uh, wat hij ons te vertellen heeft, nou ja, ik ga het hem vragen. Ik bel hem gewoon even op. Dat komt helemaal goed. Hij wel. <laughs> Lekke liefdesliedjes Silly Love Songs. En dat was natuurlijk uh, niemand minder dan uh, Mr. Paul McCartney. Met zijn winks, met zijn vleugeltjes. Want dat had hij toen nog mee op met Linda. En Linda leefde toen ook nog. Ik heb nog een concert gezien van ze in, het, uh, in de arena. Nee, niet in de arena. Wacht, nou zit ik te liegen. Nee, het was in Rotterdam. In, uh, hoe heet dat ook? Ahoy. Ah, okay. uh, ja, maar de, uh, ik hoor jou net zeggen, is, is Linda overleden dan? Ja, nee, die is al heel lang. Zie je, lang je dat heen? nou? Ja, die, dat is, was, oh. was de grootste tragedie in zijn leven. Het verlies van Linda. Ja. Oh, ik dacht dat ze gewoon uit elkaar waren gegaan. Nee. Oh, nee, nee, wacht, dat is die twee, die later. Ja, ja met dat manke sorry, been zo. Ja, ineens, been, ineens ja. valt het kwartje weer. Ineens ja, weet ik het weer. Ja. Wow, ja. Uh, ik zie er nog wel eens een fotootje van. Van, van Linda. Ja. En uh, dat uh, ziet Ringo ook. Okay. Luister maar. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, beste luisteraars. Hier volgt het regionale nieuws van 21 november 2016. De politie heeft afgelopen nacht in Zandvoort een man aangehouden nadat hij de buurt wakker had geschreeuwd de politie kreeg een melding van geluidsoverlast binnen. Een man in een flat aan de Keesomstraat schreeuwde en gedroeg zich agressief.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 Agenten controleerden het voertuig op de Herman Heijermansweg. De bestuurder blies op straat een zogenaamde F. Nou, dat is een indicatie dat alcohol in het spel is. Hij werd meegenomen naar het politiebureau. Op het politiebureau lukte het niet om met resultaat te blazen op het ademanalyseapparaat. Hierop is uiteindelijk besloten een bloedproef te laten afnemen... Later zal na onderzoek van het NVI duidelijk worden hoeveel de Zandvoort er heeft gedronken. In ieder geval is het rijbewijs van de man ingenomen. Het stormde gisteren in Zandvoort. Oh ja, ja. Nou, de brandweer moest verschillende keren uitrukken om een helpende hand te bieden. En zo moest de omgeving bij een flatgebouw in de Lorentstraat worden afgezet... in verband met vallende dakdelen. En dat gebeurde ook in de Louis-Davidstraat... waar dakdelen van het pasgebouwde LDC loslieten. Het KNMI gaf gisteren al code oranje voor extreem weer af... maar later op de dag is dat opgeschroefd naar code rood. Ook wel weeralarm genoemd. Er was gemeld dat code oranje vanaf 11 uur van kracht was maar dat zou later dus code rood gaan worden. Volgens de Verkeersinformatiedienst is dat met name vanwege de grote impact. Vooral hier aan de kust moest men rekening houden met windstoten... die konden oplopen tot wel 100 tot 110 km per uur. De VID raadde automobilisten aan om de caravan of aanhanger... vandaag tot in het begin van de avond te laten staan... en zo mogelijk pas na de storm te reizen. In totaal werden in Kennemerland de wet in totaal werd in Kennemerland de brandweer 26 keer opgeroepen... en de hoogste windsnelheid is gisteren gemeten in Amuiden... en wel een windstoot van 137 km per uur. Afgelopen zaterdag is een kitesurfer voor de kust van Zandvoort in de problemen gekomen... Smiddags rond 4 uur zijn de KNRM Zandvoort en de Zandvoortse reddingsbrigade uitgerukt om assistentie te verlenen en de man natuurlijk in veiligheid te brengen. Nou, ze hebben de kitesurfer veilig en in goede gezondheid aan de kant gebracht. Waarvoor weer een applausje. Morgenavond is er weer een gemeenteraadsvergadering en op het programma van de vergadering en op de agenda staat uh, het Waterloopplein gebeuren. Ach, het Waterloopplein, moet je mij horen. Het Watertorenplein gebeuren. En uh, ook over het innovatiefonds voor de ondernemers... en de prestatieafspraken met de woningcorporatie. De KEI zal worden gesproken. De raadsbijeenkomst die om acht uur begint... is ook thuis te beluisteren via uw lokale omroep ZFM Zandvoort. Uh, trouwens uh, over ZFM Zandvoort gesproken. Uh, u weet waarschijnlijk wel dat uh, onze organisatie, uh, onze vrijwilligersorganisatie, is genomineerd voor de Vrijwilligersprijs 2016. En u kunt daar ook mee aan, aan op meestemmen. Als u nou uh, via het internet gaat naar www.pip-zandvoort.nl. Dan ziet u vanzelf rechtsboven in de startpagina het button om te stemmen. En dan ziet u vijf organisaties tevoorschijn komen waarop u uw stem kunt uitbrengen. Stem in ieder geval en natuurlijk heel graag op uw geliefde omroep CFM Zandvoort. Tot zover het nieuws. Automatisch gevolgluisteraars luisteraars door het weerbericht, verzorgd door Dolly Temperik. Ja, ja. Op deze maandag blijft het over het algemeen bewolkt en valt er tijd voor, van tijd tot tijd buien geregen. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is uh, krachtig aan zee en de temperatuur stijgt naar zo'n 12 tot 13 graden. Vanavond is het bewolkt met buien geregen, maar komende nacht is het droog met opklaringen.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 Eerste half uur van ons programma al een beetje in de Beatles-sfeer. We draaien de nummers van George Harrison. We draaien de nummers van uh, uh, Paul McCartney. We draaiden er eentje van George Harrison. Uh, nu uh, uh, weer een nummer van Harrison eigenlijk. Maar uitgevoerd door uh, Shirley Bessie, het, uh, het liedje van de sidekick. Dolly, wat een mooie keus. Ja, ik, ik, ik vind die vrouw zo'n prachtige stem hebben. En dit nummer vind ik zo mooi. Dus ja, een combinatie van de twee is... Hippenvel, daar kan je niet omheen. <laughs> ja, so is het meeste voor mij. Ja, nou, hebben oh, ja. we het raam openstaan, u hoort het wel, hè? U, u, u, u, u, u hoort de, de, Vandaar dat kippenvel, ik dacht dat dat Shirley Bessie lacht. Hoort, nee, je hoort de, de, de mee, we hoor je? Ja, nee, ja, nee. ik hoor ze, ja, ze zijn dichtbij. Je hoort de brand, hoor je ook een beetje, hè? De, de, ja. de branding, hoor je ook ja, wel? Ja, ja, ja. Gezellig, hè? Ja, oh, heerlijk. Oh, hè? <laughs> Mijn naam is Charlotte Duijf. U nog, tot, u mij nog, kaart. Ja, u kent me vast nog wel. En we, gaan, uh, we blijven een beetje in die titels hangen van de Beatles. Uh, er zijn zoveel beatle Beatles-titels... Uh, en dit is Barclay James Harvest. En die hebben het over al die titels... van het eerste uur niet te doorbreken. Gaan we eventjes terug naar vannacht. The Night Before en dan hebben we alle Beatles bij elkaar. Van het album Help! Help! Hieraan ging. hoe was jouw nacht die hieraan vooraf ging, Dolly, was het een slapeloze nacht, omdat je bang bent voor Sinterklaas, of was het een heel andere nacht dat je zegt van nee, ik heb juist, liggen opletten, ik was wel wakker, maar ik heb liggen opletten of er een zwarte piek binnendrong, die misschien wel cadeautjes bij mijn centrale verwarming heeft neergelegd. Nee, hoe zit dat precies? Ik lag vannacht op mijn kussen stil te dromen, Ah, van Sint-Nicolaas. Ach, is het zo? Ja, ja. ik heb oh. zaterdag zo'n mooie dag gehad... samen met Sint-Nicolaas. Het oh, was heb... geweldig. Was hey, Dolly, ja. hoe laat ga je hem zo'n beetje interviewen? Wat is, wat is de planning wat dat betreft? Ja, ben? ik ga hem zo eens even bellen. Eens kijken over hem... Uh, Zou hij al wakker zijn? Ja, Sinterklaas is altijd wakker. Is dat zo? Daarom is hij ook zo oud. Oké. Okay. Ja, joh. Van slapen ga je dood. Ja, dat, ja. <laughs> dat zeggen ze. Hè. Maar met een ja. beetje hulp van vrienden valt dat wel mee. En die heeft die zwarte pieten. Zeker weten. Ja. Joe Cocker. With a little help from Top. my friends. We blijven het in de Beatles-sfeer houden, hoor. <laughs>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 Ted, I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 een hoop mensen. kunnen het niet zonder hun vrienden af. En dan roept u slechts uh, uh, haar of zijn naam. En dan komt uw vriend opdragen. Mm -hmm. I call your name. Alweer de Beatles. Ja, ja. <laughs> Wat heb je vandaag? <laughs> I call your name. But you're not there. Was I to plain? Night. Since you've been gone the same I Call Your Name, The Beatles. Ja, het eerste uur, uh, ik startte met George Harrison, ik heb... Uh John Lennon gedraaid, Paul McCartney gedraaid... de Beatles uh, als formatie gedraaid... Barclays, James Harvest... met alle titels van de Beatles. Ik denk, nou, het eerste uur hou ik het gewoon eventjes op het... Uh, op het Beatle-repertoire. Ook uh, onze sidekick Dolly koos voor een Beatle-nummer Something... Uh, uitgevoerd door Shirley Bessie. Als het liedje van de sidekick zo uh, iets over één kwam dat voorbij. Allemaal heerlijke muziek. En eigenlijk, er is zoveel Beatle-muziek... Wat, wat zeer aangenaam is om uh, naar te luisteren. Daar kan je makkelijk uren mee vullen. Nou, ik, het eerste uur uh, hou ik daarvoor dus. Dus ik ga ook afsluiten met, uh, met Beatles. We gaan even rocken mensen. Long Tall Sally, Paul McCartney. Ja, dat was een lange tolle Sally. Oftewel, ja, een heel lang meisje was dat waarschijnlijk, die long tolle Sally. Uh, even kijken, we hebben nog een minuut, nee, meer dan een minuut nog te gaan. Dus we moeten er toch nog eventjes eentje inslingeren. Nou, uh, heb ik nog meer Beatles? Ik stik van de Beatles, als, wat dat betreft. Uh, uh, maar ja, het volgende nummer moet ik natuurlijk al half afbreken. Want ik heb niet meer een uh, volledige tijd om een heel nummer uit te draaien. Maar goed, maakt niet uit. We gaan gewoon uh, een uh, Beatle-nummertje nog draaien. Hey, Jude, dat lijkt me gezellig. Jude, don't make it bad. Take a sad song.